Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM LUNCHT. ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. weekend. We zijn weer terug. En ja. Helaas, het nieuws deed het niet. Dat komt allemaal doordat uh, dat we geen internet hebben. En ja. geen internetverbinding. Dus waarschijn, waarschijnlijk via het internet ook niet te, te beluisteren op dit moment. Telefonisch zijn we niet te bereiken. Niet dus, te bereiken. Uh, en het nieuws wordt niet opgehaald. Nee, nee. nee klopt. Nee. Ja. Dus. Maar ja, we zijn toch met happy begonnen. Ja. Huh? Niet in het eerste uur, maar toch in het tweede Twee uur. uur. Dus we uh, blijven happy. We blijven ja. gelukkig en we ja. blijven... Dus, ja, ja dus, dus, we hebben een hartstikke leuk krantje gekregen trouwens in de, in de bus. Ja, waarschijnlijk ook. Van Stanford Beyond. Dus echt, er staan hele leuke dingen. Weet jij trouwens wie de laatste de Grand Prix gewonnen heeft hier in Stanford? Uh, nee. Nee, dat was Nicky Lauda in 1985. Oh. Nee. Met McLaren. Had ik kunnen ra raden, ja. ja. Eigenlijk de enige die ik ken, ja. Ja, en weet je 1984 wie toen gewonnen heeft? Nee. Ah, Ellen Prost. Ellen Prost, dat had ik nog nooit van gehoord. Ellen Prost, ja. Maar ik, ik zit te denken, of ik, laat het uh, krantje zien, de voorkant. Heb ik het gehad? Ik heb hem gehad. Oh ja, nee, heb ik nog niet gehad. Ja, misschien dat het er nu in zit. Heb je het vanmorgen gekregen of zo? Ik heb het gisteren gekregen. Gisteren. Gisteravond, toen ik terugkwam van de cursus. Toen oh, ja, heb ik nog niet gekeken in de brievenbus. Nee. nee. nee. Oh, nou, dan ga ik zo ja. even kijken, leuk. ja. Nou, we we ja. hebben natuurlijk, daar, nu we het daar toch over hebben gisteren de cursus gehad. De eerste oh ja, dag waar. van... Uh, Politiek actief. Ja. Het was echt een... Uh, ik vond het heel interessant. Ik het heel interessant, ja. vond het heel interessant. Ja. Ik vond het heel leuk. Leuk opgezet. Ja. Uh, ja, een beetje weinig tijd. Maar ja, dat is... Ja, dat is zo. ik ja, kwam kusten. inderdaad door die inhoudelijke discussies. Ja. ja en dat, dat lijkt me ook moeilijk hoor. Ja. Hoe ik heb er twee dingen aan opgestoken. Een quizvraag. Uh, wie is de baas in Zandvoort? He, ja. Dat gaan we over een minuutje zeggen. Dat kunnen we even over nadenken. En dat uh, politiek is emotie. Of, ja. ja. En ja. dat is denk ik, dat maakt het moeilijk. Ja, ja dat maakt Zandvoort. het heel moeilijk en je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Nee. Dus je moet altijd de gulle middenweg en de gulle middenweg is... Ja. ja, we zijn het polderen, misschien we polderen we een beetje te veel inderdaad. Ja, ja. ja we zijn polderlang. Uh, ja, het is een democratie, dus ja, je moet ja. naar iedereen luisteren. Hoewel de meerderheid beslist toch of niet? Of, uh, ja. Meerderheid beslist, net zoals met de, met de Tweede Kamer. Dat, uh, ja, ik, ik heb daar toch wel wat problemen mee. Zeker als je kijkt naar de, naar de Tweede Kamer momenteel. Denk ik de enige die het goed gedaan heeft, is Pieter Omzicht en uh, zijn ja. PVDA. PVDA? Yeah. Ja. Oh ja? <laughs> Vertel. <laughs> Als je maar niet over de zorg begint. Nee, dan moet de PvdA zich onder een hele diepe steen gaan uh, worstelen. Dus ja, dat nou, doen we nou, niet. Nou. <laughs> maar goed, nee, maar het vond, was een leuke cursus. Ja. Het, was het is heel ja. leuk. Er komen cursus. nog twee avonden. Ja. Ja. De burgemeester heeft een inleidend praatje gehouden. Ja. En die kent ons nou ook. Ja, dus, uh, ja. ja, ja wel ik, vind wel, ik vond het echt. Uh, Heel leerzaam, ook die twee ondernemers die, dan uh, oud-wethouder en een ondernemer, dat hier ja, aan ja. het woord kwamen. Ja, zeker. Ja, die nieuwe. En uh, dat vond ik toch wel heel interessant, ook om te weten, van wat, wat, wat leeft er met name ook bij de ondernemers in Zandvoort? Ja, ja, geld verdienen. Ja, nou ja, goed, maar ze hebben wel een hele grote stem in het... Uh, ja, maar dat dus zei de ex-raadlid ook inderdaad. Ja. Er is ja. een spanningsveld tussen de bewoners. En de, en de ondernemers, ja. ja. ja, Dat ben ik helemaal met z'n enig. Ja, dat maakt het leven moeilijk soms, ja. Dan moeten we samen uitkomen, dus gewoon ah, goed overleggen. en door. Geven en nemen, ja. ja. Goed, wie is de baas in, Nederland, in uh, Zandvoort? De, hoe heet het, De raadsleden. De, hoe heet, hoe heet het? Gemeenteraad. De gemeenteraad. Ja, wie ja. ja. is ja. ja. ja, dus de baas, ja. Dat is net zo voor. als de baas van, uh, uh, van Den Haag. Is de Tweede Kamer. Ja, nou van Nederland dus, ja. Ja. De baas van Nederland, ja. Ja. ja. Dat zou je niet altijd dus zeggen? Altijd, maar maar ja. ja, dat is ook, eigenlijk is dat logisch, vanwege het uh, democratische uh, verkiezingen en dergelijke, dat degene met de meeste stemmen, dus de ja. meerderheid. Ja, nou ik zit al een tijdje ja, te denken, want ik snap de verkiezingen eigenlijk niet. Je, je stemt op een partij, maar eigenlijk kies je een persoon. Nee, je kiest op een partij. Nou ja. En die ideologie... Uh, uh, uh, uh. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, nee. Dus ja, dat zie je. Hè. Nou ja, hoeveel men, dat, dat, de afgelopen verkiezingen vond ik daar een heel mooi voorbeeld uh, van. Hoeveel mensen hebben er niet op Pieter Omzicht uh, gestemd... die niet CDA wilde stemmen eigenlijk. Ja, maar, dat... maar gewoon wel achter de... Dat is toch niet goed, want je stemt op een partij... omdat hij uh, een verkiezingsprogramma heeft. Duidelijk aangeeft wat hij wil en zo. Ja, en vast zo'n poppetje is het om afwachten. Het poppetje was wel heel goed, hoor. Ja, maar ik stem je nou op een, het op, op, op een poppetje of op de partij? Dat vind ik een beetje moeilijk. Ja, ja. ja, ja, ja. in het geval van Pieter Omzicht heb ik daar ook een probleem mee. Ik zou, bijvoorbeeld, ik zou dat niet gedaan hebben, hoewel ik zeer achter... Uh, Pieter Omtzigt zijn, maar dan zou ik eerder op Renske gestemd hebben... van de SP. Omdat ik gewoon niet met de ideologie... van de CDA uh, door één deur zou kunnen. Nee, nee. nee. Maar is eigenlijk ook niet van Omzicht. Die is lid van de CDA. Dus die is die lid is al, van de ja. CDA. Ja. Maar goed, die is ook behoorlijk afgemaakt... en afgekraakt door de CDA. Ja. kijkt hoe die, hoe die naar beneden gedonderd wordt door de CDA. Ja. Hij is trouwens geen CDA meer, hè? Nee, hij is de uitgestapt. Ja. Hij begon toch een eigen partij of zo? Weet ik niet. Hè. Nee. Hij is nog steeds overspannen, hè? Die man ja, die heeft het die het zo helpen, zwaar werk, gehad. Die is zo onder druk gezet door het uh, de, de, de, de, de, de CDA, CDA en met ja, name ja. ook door Rutte natuurlijk. Ja, door Rutte, ja, Rutte die heeft, de, ja, heeft toch al heel smerig. En die man komt toch mee weg gewoon, hè? Rutte. Dat vind ik nog het ergste. Die man komt met alles weg. Ja, ja hij doet het knap. Dus echt, uh, ja. Het is echt een aal. Misschien moeten we hem ook maar eens uitnodigen. Ja. O, oh, als dat zou kunnen. <laughs> uitnodigen kan, of die komt. Ja. Ja, leuk. Nou, maar wie we wel uh, muziek hè? Jouw favorieten? De Bee Gees. Weet je trouwens... De, de eerste... Uh, Grand Prix werd gewonnen... Door een Maserati. Met, uh, nee, wie dat was? Prins Bira. Oh. Was dat? Maar... Um, die Maserati, Ik, ik heb... Uh, tijdens mijn werk vaak in een... Uh, garage moeten parkeren. Ja. En ik had een... Uh, Ford K. Die heette Tante K. <laughs> <laughs> en... Um, ja. Die zette ik altijd naast een Maserati neer. En had ik altijd zoiets van... Tante K, met hem mag je jongen. Ja? <laughs> ze hebben het niet gedaan. Het <laughs> dus, was een mooie auto trouwens, Masurati. Maserati. Ja, een kaartje ja. ook inderdaad, uh, tante Kaart Leuk. <laughs> ja, ja, uiteindelijk is het een versnellingsbakje. Heeft het maar tegenwoordig lijken ze allemaal een beetje op elkaar, hè? Ja, maar Ka, het K vond ik echt een leuke auto. Het ja. uh, leuke vorm. Twee wielen achter, twee wielen voor... Ja, ja. ja, het was echt uh, heel compleet, hoor. Voor dat geld. <laughs> ja, het was ook zo'n klein opdondeltje, inderdaad. Ja. Ja. ja Het was een heerlijke auto. Die reed zo lekker. Ja? Ja. Nou, we hebben nu zo'n Citroën C1. Die rijdt ook wel erg lekker, oh, hoor. oké. Okay. Ja, die heb ik ook die gehad. Maar ze zijn een beetje gevaarlijk, hè? Hoezo? Als jij een ongeluk krijgt, ja, die het die, die die is, is Allemaal niet zo ah, veel waard. Lieve schat, en zo. ik heb altijd een eend gereden. Ja, dat is helemaal lekker. niks. Ik heb ooit een keer, kwam van de, van de, ik moest een, een voorrangsweg, uh, ik reed op een voorrangsweg. En er kwam een, een, een, zo'n uitgang van een snelweg kwam daarop uit. Ja, ja. En dan kwam zo'n, ja, het vroeger die Volvo's met die enorme voorbumpers. Ja, oké. Okay, ja. Maar die, echt niet normaal, die auto's waren er. <laughs> en ja, dan dat kwam er zwaar, eentje echt. Ja. Nou, ik was dus op volle gang met, uh, met mijn eend, nou ja. Dus Tachtig, 90. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Die volvo komt eraan. Nou, het enige wat ik nog kon doen is ah, mijn handen voor mijn ogen doen waar? en denken. Ja. ja, en ik voelde echt die uit die eind. Do -do -do -do -do -do. <laughs> kon je gewoon remmen, of zo? Ik kon niet meer remmen. Die man nee? die had zo'n enorme vaart. Die ging echt met 10 oh. zoveel kilometer over die uh, voorrangsweg heen. Ja. Oh. Hey, maar je bent niet geraakt? Ik ben niet geraakt, ik, maar ik, mijn auto die, die was wel helemaal aan het schudden. Ja? Oh god, ja. Toen heb ik met mijn eend oh. ook een keer gehad. Een vreselijke storm dat ik naar Purmeren toe, toe reed, waar woonde mijn oma. Ja. En toen kwam ik terug, was mijn hele eend was ontzettend. Ik ja. <laughs> konden de deuren niet meer open of dicht. Ja, ik heb wel eens een auto ja. gehad dat ik uitstapte. Uh, ik was het bestuurder, dus mijn linkervoordeur ging open. Maar het waaide zo hard, dus... Die deur die waait uit mijn handen. Nou bam, helemaal stuk, helemaal ja. eraf. <laughs> <laughs> Daar ben ik altijd wel ik heel bang voor de... geweest. Ja, ja. ja maar hadden we hadden het laatst ook over die auto's van tegenwoordig. Dat zijn veel beter eigenlijk. Hè? Ja. Want het snelweg heb je ook geen uh, uitweekstrook, geen berm meer of zo. Dus uh, ja. ja, als je pech maar hebt. Maar toch, ja. als je me echt diep in mijn hart kijkt. De enige echte goede auto's waar ik mee gereden heb, zijn nog altijd de eenden. Ik vind ja? ze zo geweldig. Weet je dat, ik reed altijd in Amsterdam, in de stad. Ik was altijd als eerste bij het stoplicht weg. Kijk, op de lange baan, ja, alles ging mij voorbij. Dat een beetje te licht, te te lawaairig en tochtig en zo. en ja. Dat stomme dingetje wat je boven moest slaan en dan was dat pippeltje weer lam geworden. Kreeg je dat ding tegen je elleboog aan, tegen je telefoon Twee cilinders, nee, ja, het, was wel, het waren heerlijke auto's. Niet ondersteboven te krijgen. Hè? Nee. Die kon je... In een bocht. Je kon hem niet uh, op de kant krijgen. Hij bleef altijd... Okay. De, de vering bleef altijd goed staan. De vering, ja geweldig. Ja, het was super vering, Dat ja. geloof ik wel inderdaad. Ja. Ja, mijn moeder heeft er een gehad. Ja. Ik heb er een heleboel gehad. Je had er ook zo'n... Uh, zo zo geen pookje eigenlijk. Hè? Maar je nee, zo'n zo hengel. Ja, Van Hengel. Hengel. ja, Dat was ook een win inderdaad. Ja, dat was ook... Het was gewoon... Dat was autorijden. Dat was autorijden. Dat vind ik autorijden. Nee, dat. ik vind het tegenwoordig gewoon uh, automatisch. Niet meer schakelen en zo. Dat oh maar, nee. Ja. ja, ik zat zo mis. Ik heb oh. één keer in een automaat gereden. Ja, en echt... Op een gegeven moment krijg je de neiging om toch te gaan schakelen. ja. Dan trap je je, je, of je, rem, je ja. koppeling in. Je, je hebt geen koppeling. Nee, dat is geen koppeling. Nee, is het het is, rem. Je rem. Ja. is je rem. Dus je staat dof. Dan ga je bijna door het voorraam weer heen. Ja, ja. Nee, ik, ja, vind ja. Het, ik vind automaat vind ik niks. Nee, ik vind schaamte ja, ik vind het, het he. veel te leuk. Vrouw achter stuur. Met een automaat wel, nee, ja. Is... Maar <laughs> de rest krijg jij mij niet uh, nee? eruit gereden. Ik kan rijden. En ik vind het leuk ook. Ik vind autorijden echt leuk om ja. te doen. Nee, ik ja. vind het niet meer leuk. Ik heb te veel gereden voor mijn werk, inderdaad. Ja, ja. Nee. En die nee. vindt het ook niet leuk? Nee. Die vindt het echt motorrijden is de is ja, uitdaging. Tuurlijk, maar ja. Wat, wat Henny doet, hè, zijn we in Spanje leuk door de bergen heen. Wat doet hij dan? Zet hij zijn auto uit, is hij vrij en dan naar de bergje afkletteren? Ja. Ah, man. Nee, Kwachers, ik dan. <laughs> ja je remmen doet het dan niet zo dat goed. Je, je, doe stuurb... je remmen het ook niet meer. Stuurbekrachtiging nee. doet het niet. En zo. Nee. Is, uh... Nou, Henny uh, uh, dat valt me van je tegen. <laughs> Toch wel een maar beetje dat vind technisch. Leuk, dat, dat vindt hij leuk. Dan vindt hij het een uitdaging leuk. worden. Wat is de uitdaging dan? Niet over de afgrond gaan? Zoiets, ja. <laughs> de uitdaging is jou een beetje grijs, uh, groen ja. <laughs> krijgen. Ja. ja. Dus ik mag gaan gillen Oh. <laughs> <laughs> nou, laten we de muziek even gillen hè, Met... Uh, Crowd yeah. Mary. nou eenmaal drama. Als je het nou wil of niet. Kabaret van mij en komen die twee vriendinnetje, Floor van der Wal. Zelfde missie. Mensen vrolijk maken, mensen blij maken, mensen aan het lachen maken. Die heeft een show gedaan in Amsterdam. fietst twee uur s'nachts naar huis en wordt van achter aangereden door een auto. En anderhalf dag daarna is ze dood. In één keer weg. Precies zes weken daarna Surinaamse cabaretier Wesje, razend populair. De grappigste man in Suriname. Die jongen kon niet eens behoorlijk over straat. Hij was de koning van de comedy in Suriname. Hij en ik waren de laatste tijd goede vrienden geworden. Hij zou naar Nederland komen en er waren al meer dan 6000 kaarten verkocht. Elke Suriname die wist dat Wesje zou komen, had al een kaartje gekocht. Nou, één week voordat hij naar Nederland kwam, moet hij nog één show doen in Suriname. Hij rijdt naartoe met zijn auto, gaat over de kop en is hij één keer dood. Toen heb ik van hier, even hier gezeten. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Twee mensen met exact dezelfde missie. Exact dezelfde missie, in de bloei van hun leven, in de bloei van hun carrière, in één keer weg. En als dit soort dingen in onze omgeving gebeuren, ga je het altijd spiegelen op je eigen leven. Dat je denkt, wauw, wat kan ik hieruit halen? En wat ik hieruit heb kunnen halen, is dat ik misschien wel weet wat mijn missie is, maar ik weet niet wanneer het ophoudt. Dat weet je nooit. Voor geld heeft God bepaald, de dag dat jij oude luxe aan het lachen hebt gemaakt... Is jouw missie volbracht? GELACH en morgen kom jij naar huis. En niemand hier kan mij verzekeren dat het niet gaat gebeuren. Het kan altijd. Ik denk, wat, wat is hier aan de hand? Twee mensen met exacte missie komen om in het verkeer. Ja, dit kan mij ook overkomen. En wat als het me overkomt? Als dit soort dingen gebeuren, ga je altijd naar jezelf kijken. Ik heb mezelf ineens gevraagd, maar wat als ik morgen dood ga? Wat als ik morgen doodga? En ik weet, iedereen hier heeft... Heeft deze vraag al een keer ik zichzelf gesteld? Stiekem, dat doen we. Wat als ik morgen dood ga? Het leuke is, we doen altijd morgen, hè? <lacht> Vandaag komt nooit goed uit. <lacht> nee, ik had al kaarten voor u, hey, Zonde. <lacht> nee. Maar ook al ben je boos, hè? Ook al ben je boos, vergis je je niet. Oh ja, oh ja? En wat als ik morgen dood ga? En ik heb mezelf ook die vraag gesteld. Wat als ik morgen dood ga? Als ik morgen dood ga, heb ik tegen mijn vrouw gezegd... Dan wil ik gecremeerd worden. En als ik morgen dood ga, word ik gecremeerd. Zijn er hier mede-cremateurs? Ja, ben... Waarom? Ja, lijkt, beter. lijkt je beter. Punt. Toch? Ja, dat is een goede reden. Dat is geen slechte reden, hè. Dit is een persoonlijk ding. Als jij vindt dat het een goede reden, dat is het een goede reden. Wie nog meer? Ja, waarom? Zekerheid voor alles. Waarom? Zekerheid voor alles. Gewoon dat je zeker dood bent. Oké, <lacht> Dat is een goede reden. Ja. Dat is een goede reden. Wil je ja. nog meer? Ja. Waarom? Hetzelfde. Je ziet van die filmpjes dat ze krabbelen in die kist van misschien waren ze nog niet dood. Waarom? U kijkt te veel films. Nee, maar het gebeurt. Ja, ja het gebeurt. Helemaal goed, jouw reden. Wie je nog meer? Krabbelen. In Rotterdam worden acht mensen gekremerd. Oké. Okay. Dat kan. Misschien is de cremeren niet zo hip. Dat kan. Wie wil begraven worden? Niet nu. Ik zie mensen schrikken. Ik ga jullie nu begraven. Niet ik. Oh, ik ben komen. Uh, uh, nee. Als je morgen doodgaat. Wie wil begraven worden? Wie? Waarom? van Je houdt van tuinieren. Dat is een goede reden. Oh ja, ik hou wat tuinieren, dus uh, gooi een tuintje eromheen. Ja, dan. Mooi. Wie nog weer begraven? Waarom? Alle familieleden zijn begraven, je bent alleen. 32, hè, alle... oh man. Niet eens een oud oom in Engeland, nog niks. Waar is ook dood? Of gewoon begraven? Allemaal familieleden. Ik snap wat je bedoelt. Er is wat met een familiegraf met alle familieleden. Iedereen in de familie is overleden. Iedereen in de overleden, heeft een graf en jij denkt, dan ga ik het ook doen. Leuk, goede reden, goede reden. Wie nog meer begraven? Oh ja, waarom? Voedsel voor de kinderen in Afrika. Wat? Dat is mijn hoofd, zie je? Ik, eh, als ik niet filter... Als ik niet filter... Waa! En het leuke is... Mensen zeggen, hij lacht om zijn eigen ding. Is niet mijn eigen ding. Ik hoor het ook voor het eerst, Zo je? het werkboog... Voedsel voor ja, de wormen en zo. Jij, jij bent begaan met de hongers. Honger <lacht> van de wormen. Goede reden. Iedereen heeft zijn eigen reden, weet je? Wie nog meer begraven? Oké, okay, er worden acht mensen gecremeerd <lacht> En drie begraven. Is dat... dat kan niet. Is er iets in Rotterdam wat wij nog niet weten, Amsterdam? Maar... Dat kan toch niet? <lacht> Als jij morgen doodgaat, wat gebeurt er met jou? Krematie, waarom deed je hand niet omhoog? Je weet het niet. Oké. Okay. Als jij morgen doodgaat, wat gebeurt er met jou? Weet je nog niet? Je hebt niet zo. Ja, ja. Morgen is over twee uurtjes, joh. Ja. Met wie ben je? Met? Met je gezin. En dat is de vrouw. Oké. Okay. Als jij morgen doodgaat, dan moeten zij het bekijken, want je hebt het niet gezegd. Oh man, je lijkt mij, jij lijkt me niet zo'n type. Jij bent niet asociaal, dat zie ik. Maar als je deze, je kan niet zo leven, weet je. Van, Ik leef maar en als ik dood ga, dan moeten ze me kijken. Het is hun probleem, ik ben toch al dood. Zo lijkt jij mij niet, weet je. En toch doe je het. Je hebt hulp nodig. Maar ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Ik ga je niet zo laten, hoe weet jij? Robert, ik ga je helpen. Want weet je, je hebt misschien niet over nagedacht, maar weet je wat er gaat gebeuren? Jij gaat morgen dood. Je hebt niet gezegd wat er gaat gebeuren. Dus je hele familie zegt, hij heeft nooit gezegd wat er moet gebeuren. Dus een deel van de familie zegt, we gaan begraven. Een de ander deel zegt, nee joh, we gaan cremeren. Ruzie, Robert. Ruzie in de familie. Is dat wat je wil achterlaten, Robert? Is dat de erfenis? Nee toch? Nee toch? Met kerst komt niemand meer bij elkaar. Broers en zusters willen elkaar niet meer zien. Met kerst waren er 35 man aanwezig met een mooie grote kerstboom, met veel cadeautjes. Maar dat is niet meer, gewoon omdat jij niet wilde zeggen wat er moest gebeuren. <lacht> Kleine lichtjes en neefjes vragen aan hun ouders, waarom komen we nooit meer bij elkaar met kerst? Omdat om Robert niet wilde zeggen wat er moest gebeuren. Daarom, ja, daarom, hè? Om Robert. <lacht> Hij zei toch, dat is ons probleem? Zie je, het is ons probleem, ja. Is dat wil je toch niet, dat mensen dat steeds aan je denken? Als ze zeggen, Robert, ja, ja, Robert, die heeft ons uit elkaar gehaald. Een hechte familie verscheurd, Robert om jou. Dat wil je toch niet, Robert? Nee, ik zeg, je hebt hulp nodig. Ik ga je niet zo laten, Robert. Ik ga je helpen. Je hoeft geen dankjewel te zeggen, hè? Ik ga je helpen. Robert, als jij morgen doodgaat en je moet nu één van ze kiezen, wat wordt het? begraven. Zie je? Het is eruit. Het is eruit. Het is, is eruit. Mensen denken niet na. Hè? Mensen zeggen, oh, dat gebeurt mij niet. Weet je, mijn morgen is niet morgen. Jouw morgen is dichterbij dan je denkt. Weet je hoeveel mensen vandaag niet zijn wakker geworden, die afspraken hadden lopen voor volgende week? <lacht> Hebben vandaag niet meer gezien. Jouw morgen is dichterbij dan je denkt. Je kan het liever één keer aan iemand zeggen, dan weet je. Ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd, luister, ik weet niet wanneer mijn morgen er is, daarom zeg ik het nu. Ik wil gecremeerd worden. En ik vroeg aan haar, omdat wij ook niet weten wanneer jouw morgen er is, wat wil jij? Toen gaf zij mij het meest vrouwelijke antwoord ooit. Zij zegt, krameren of begraven. Gaan we Maike Koper uitnodigen. En dan gaan we het natuurlijk ook hebben over uh, wat zij op 6 september organiseert uh, PvdA Sandvoort een bijeenkomst. Voor iedereen die wil praten, denken of kritische vragen heeft, is van harte welkom om 8 uur in de blauwe tram in Sandvoort. En ze hopen niet alleen op leden, maar ook voor andere geïnteresseerden te uh, ontmoeten. En wij willen uh, daar 10 september natuurlijk wel over hebben, hoe dat uh, ja. gegaan is. Ja, en wat ze voor kritische vragen kregen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wanneer is die avond of die dag? Oh, 6, ja, september. 6 september? Oh ja, dan is dus het 6 ja. Voordat ja, wij. Uh, ja, op die maandag. Is dat, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, jouw programma gaat op herhaling? Ja, klopt. De in klochten. september nemen we altijd even rust. Ja. Dan gaan we met z'n allen naar Mallorca. En dan gaan we naar daar Majorca? de laatste trends beluisteren. en de laatste okay. muziek uh, opsnuiven en zo. We gaan mooie vrouwen bekijken en. Uh, ja. Ook. Mallorca. Ook Mallorca. Mallorca. Oké, okay, is goed. En het is het mooi weer? Ja, en mooi weer, ja. ja, ja. ja. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Oké, okay, nou. Wat leuk. Ja, ja, dank wat je. leuk dat jullie op herhaling gaan. Ja. Dus alle uitzendingen worden herhaald of alleen een paar worden er. Ja, maar we hebben natuurlijk meerdere uitzendingen gemaakt. Want de krochten worden herhaald. Ja. Uh, Frank Rijveld bijvoorbeeld, Harry Harthold en zo. Maar ook een uh, fm programma hè, Die ja, met Beatles. Sel en de Beatles, ja. Dus uh, zeker de moeite waard om te luisteren. Ja. Nou, en dan gaan we in oktober gaan we weer fris tegenaan. Ja, heb ja. je al een idee van mensen die uh, ja, hebben in oktober? Henk Hofstede van de Nits. Nog oh, een paar ja. anderen. Uh, de Revelator, John The Revelator. Een ex-pianist uh, van John The Revelator. Een bekende Haarlemse band. Die woont ook in Heems of in Zandvoort. En dan gaan we hem met een bestaand lid, uh, gaan we ook interviewen. Mag ik een verzoeknummer voor de Nets indienen? Ja, tuurlijk. In de Dutch Mountains? In de Dutch Mountains, ja, die zal wel gedraaid worden. Ja. Ja. <laughs> <Die> <laughs> ik zal tegen we... hem zeggen dat hij één fan heeft. Ja. Ja. ja. Nou ja, hij zal er wel meer hebben, toch? Ik denk het ook wel. Ja. Ik heb ze nog gezien twee jaar geleden in de, de Schouwburg in Haarlem, ja. Ik heb ze nog nooit gezien. Nee? Oké. Okay. Maar ja. ik vind het, ja, een hele goede band iets. Zeker. Mooi bent, ja. ja. Absoluut. Dus dat dus. En wat heb ik nog meer uit de krant gehaald? Van, uh, dat je vaccinatiebewijs en een negatieve testuitslag uh, nodig hebt. Trouwens, die donderdag dat wij mogen komen kijken, ja. heb je ook een corona-app nodig? Niet nee, je mag niet. toch een, stu een stukje papier ook meenemen? Ik heb geen idee. Ja, als je maar kan aantonen dat je, uh, gevaccineerd, dat je gevaccineerd bent. Gevaccineerd bent. Ja. Oh. Ja. ja. Ja. Ja, dat is ook mijn, want mijn toestel die kan die app niet aan, die is nog te oud blijkbaar of zo. Dus ik moest het inderdaad net als jij uitprinten. Ja. Maar ik heb het nu altijd bij me, ja. Nu even niet. maar... Ik heb het nu ook niet bij me. Maar. <laughs> niet laten zien beneden. Maar ja. <laughs> ja, 20 september is het allemaal voorbij als het goed is, hè? Wat? Is voorbij. Anderhalve meter en zo, dat soort zaken. Nou, we kunnen nee. we heel even wachten tot... A, dit evenementje voorbij is. En B, dat iedereen terug is met, van vakantie. Wat, uh... Ja, denk je dat dit evenement dan... Uh... Ik je denk dat men... het, dat het voorlopig niet losgelaten kan worden. Zeker 20 september nog niet. Die anderhalve meter niet? Nee. Nee, nee ze verwachten nu alweer een nieuwe piek. Straks uh, als de griepgolf komt en... Uh... Ja, natuurlijk. Ja. En die Delta-variant, die, die is toch wel behoorlijk ja. besmettelijk. ja. Dus. zie je ja. ook in, uh, in Australië, en Nieuw-Zeeland. Ja. Ja. ja, nooit last. Ja, dus denk ik dat 20 september die anderhalve meter aan... Nee, absoluut niet. Ja, het is voor Zandvoort natuurlijk ook een risico. Te krijgen. Hè? Uh, Heel veel het... mensen krijgen we hier naar, uh, naar, naar Zandvoort toe. En je, het is in de buitenlucht. Dus ik heb, net zoals... Dat is een irritatiepuntje. Daar zouden we het nog even over hebben. Oh. Over het gratis optreden, weet je wel. Oh, oh ja. Nee, maar goed. Ja. Ik heb zoiets... De hele evenementenbranche ligt op zijn uh, gat. Door een fout eigenlijk van het kabinet. Weet je, die field labs... Die gingen allemaal heel erg goed. Met een vaccinatiebewijs... Of een negatieve testuitslag... Ging het eigenlijk best heel erg goed. Alleen, wat heeft het kabinet toegeraan van oh, we gooien alles open en we gaan als jullie je laten vaccineren, gaan we dansen met Jansen. Maar ja, waarom hebben ze dat onder druk van evenementen, commissie, en van de, ja, uh, okay, ondernemers. Zo, maar dus, ja. iedereen wist dat als je dat Jansen vaccin geeft, dat je niet meteen immuun bent. Nee, dat hebben ze, in het dus dus ze hebben, inderdaad. Dus ja, ja. ze hebben gewoon die twee weken niet in acht genomen. Ja, maar dat is met alle uh, vaccins. Dus ze Domme hadden vaccins. gewoon gezegd van nou, u bent gevaccineerd. U mag lekker gaan doen en laten wat u wil. Dat ja, is een beetje dom. Ja, het is nou, een heel dom beleid weer geweest. Nou, dat vind ik een beetje te zwart-wit inderdaad, ja. ja. ja? Het, is, het is niet makkelijk, nee. Op basis van te weinig informatie... Achterhaalde informatie en nee, zo. Nee, ze wisten dat, dat ze twee weken in quarantaine ja, hadden gehouden. Dat, ja, ja, dat het ja. nog niet. Weet je, gaat. De maar het is niet alleen met Jansen te maken. twee weken later laten gaan en het was goed gegaan. Ja, ja dat weet je toch niet, want dat weten we niet. Maar dus, uh, ja. ah, het was in ieder geval ja. beter gegaan. Ja, nee, zomaar weer inderdaad. Ja. Ja. Dus, maar ze verwachten wel weer een nieuwe piek, omdat er toch nog wel behoorlijk wat mensen niet gevaccineerd zijn. Ja. Maar ja, dan nog hè, want uh, als je gevaccineerd bent of uh, niet gevaccineerd, je kan ja. het altijd overbrengen. Ja. Dus eigenlijk het grootste risico is voor de niet-gevaccineerden, nee. Ja. Die kunnen altijd nog in het ziekenhuis terechtkomen, ja. Ja. ja dat, uh, dus ik denk dat we daar wel degelijk rekening mee moeten houden. Ja, ja. Maar de IC-opnames zijn toch ook niet zo hoog op dit moment? Nee. of wat ook nee. nee, het gaat eigenlijk best heel redelijk goed. Ja, er is nog wel ruimte. Er is ruimte, ja, ja. En waarom hebben we nooit Maar IC... er zijn geen IC-verpleegkundigen meer over. Er de de, de hebben heel veel ontslag genomen. Zijn, ja, zijn die op? Ja, de ja. Ja, IC's zijn zelfs gesloten. Omdat er gewoon geen personeels, geen IC-verpleegkundigen oh, ja, meer zijn. Maar niet tijdens corona. Ze hebben nu ontslag genomen. Ja, na de corona hebben we heel oh. veel ontslag genomen. Waarom dan? Zij toch omdat, ik, tijdens uh, corona? De, nou, moet ik het uitleggen, echt? Ja, maar dat doe je toch tijdens de corona dan toch niet daarna? Nee, daarna doe je dat juist. Daarna krijg je de burn-outs en al dat ja? soort dingen. Die mensen hebben zo op de toppen van hun tenen moeten werken. Zo weinig waardering ervoor gehad. We hebben allemaal voor ze geapplaudisseerd. Ja, en vervolgens is het kabinet heeft zich verstopt onder heel veel uh, stenen... en is weggerold uit de Tweede Kamer. Dus ja... Je hebt je bonus over, gehad. Hè? Je hebt ook een bonus gehad, ik toch? een bonus gehad, ja. ja. Maar ik, ja... Nee, laten we niet zeggen dat we zo ontzettend veel waardering... voor de verpleging hebben gehad. Nee. Want zeker tijdens die tweede golf... is de verpleging echt uh, gigantisch... ook door mensen zelf uh, mm -hmm. gigantisch yeah. afgemaakt. En, en ja, heel veel mensen hebben gewoon zoiets van... nou, als je mij vraagt... ook zal je nu zeggen van... Uh, we hebben iedereen nodig en alle hens aan dek. Ik denk dat ik niet meer terug zou gaan. Nee? Nee, nee ik vind het eerst de, de hele regering maar echt op zijn knieën en, en wat meer waardering tonen en komen met salaris, uh, betere salarisindicaties. Dan ja. gaan misschien nog eens keer maar nou, een keer mensen erover nadenken. je zegt de regering, wij zijn met z'n allen de regering, dus blijkbaar ja. hebben wij er zelf geen geld voor over. Ja. Dus ja, ja. en hoe nou, komt dat? Ik denk dat de meerderheid van de bevolking best wel voor was voor salarisverhoging. Het was de VVD die er tegen was en die de regeringspartijen opdroeg... Om heel hard weg te hollen toen er gestemd moest worden. Ja, ja, ja, nou, ja. dat heb ik nooit begrepen, inderdaad. Ja, ja. Nou, dat, was, dat was zo fout. Maar het wordt een beetje rooier, hè? Het, het wordt programma. een beetje rooier. Nee, ik ben <laughs> gewoon heel boos op. Ja, de dat brengen. is duidelijk voor inderdaad. Ja. En misschien wel terecht, ja. ja, ja. Dus dat, uh, dat is mijn frustratie. Maar voor de rest uh, vind ik het allemaal prima. We krijgen nu de frustratie van Armand. Ben ik te min. Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het joggie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in.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 Dan de mijne Ben ik te min Ben ik te min Omdat je pijn een grotere kar rijdt Dan de mijne Maar kijk uit Je bent het niet gewend Om te vreten Van de straat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 Ja, want de school is oud. De school else. is oud. Maar wij gaan ook. Uh, wij afsluiten. gaan ook oud. En uh, nou, eventjes wat we volgende week gaan doen. Uh, volgende week is natuurlijk het Formule 1 weekend. En uh, Pim is in de studio. En jij gaat het plaatjes uh, aan het Atlanta, draaien. Ja. En ik ga buiten uh, mensen interviewen. Ja, via en, de telefoon. Uh, via dus, de telefoon. Dus het is echt heel experimenteel. Ik weet niet of het gaat lukken. Jawel. Maar we gaan er wel vanuit ja, dat het goed gaat. En anders moet je bij mensen naar binnen trekken. Ja, dan nee, neem nee, ik van mensen mee. mee naar boven. Ja. <laughs> Oké, okay, bedankt. Nou. was weer gezellig en leuk. Ja. En tot en, volgende week. Tot volgende ja. week. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.